Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn de afgelopen nacht 500 mensen opgepakt. Vooral in Marseille werd er veel geplunderd... maar ook in andere steden kwam het tot botsingen met de politie. Toch was het geweld volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken... minder intens vergeleken met de drie voorgaande nachten. Op sommige plekken geldt een avondklok. In Frankrijk is het al een paar dagen erg onrustig... na de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst in de plaats Nanterre... een voorstad van Parijs. Hij werd doodgeschoten door de politie toen hij weigerde uit zijn auto te stappen... bij een verkeerscontrole en vervolgens wegreed. In Mexico zijn 16 politiemensen vrijgelaten die drie dagen geleden werden ontvoerd. Ze werkten in een gevangenis en werden toen ze met de bus naar huis reden... overvallen door gewapende mannen in busjes. De vrouwen werden ongemoeid gelaten. De gijzelnemers eisten het ontslag van drie hoge politiefunctionarissen. De politie zette meer dan duizend mensen in om de mannen te zoeken... maar ze verschenen op eigen huidje in een pick-up truck bij het hoofdkwartier van de politie. Het aantal files is het laatste half jaar met 15 gestegen... vergeleken met dezelfde periode in 2019 voor de coronatijd... Volgens de ANWB kwamen de dagelijkse files direct terug toen de laatste coronamaatregelen werden ingetrokken. De politie heeft begin dit jaar 23.000 lachgascilinders in beslag genomen. Begin dit jaar ging het verbod op lachgas in. Vanaf vandaag gaat het Openbaar Ministerie ook mensen vervolgen die het verbod overtreden. Eerder waren politie en het OM daar nog niet klaar voor. Het weer, de ochtend begint bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag in het westen droog. In het oosten blijft er kans op buien. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanaf vanavond zon, net als morgen, dan ook lokaal een bui. Mogelijk en het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Verdolven zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, ja, dat is even een omschakeling qua weer. Zo zitten we midden in de zomer en is het bijna niet te hard. Er staat de Erco 18 te draaien. En nu hou ik mijn jas aan. Dus, je schaaltje om mijn nek. Dan krijg ik een stijve nek. En het is koud buiten, het regent. En binnen is het warm. En zorgen wij voor de warme berichten. En natuurlijk een stukje geschiedenis. Ja, dat is vandaag natuurlijk helemaal een bijzondere dag de geschiedenis. 150 jaar geleden dat de, dat de slavernij werd afgeschaft. En er wordt op verschillende plekken in Nederland herdacht. En er wordt overal uh, ministers uh, naartoe gebracht. En die gaan een toespraak houden. De beste toespraak moet er natuurlijk komen van onze koning. Die gaat iets zeggen. Want ja, een half miljard uh, euro verdient aan de slavernij. Dat is niet, niet misselijk. Daar moet toch wel iets over gezegd worden. En gisteren op de televisie verschillende programma's die eruit best stilstonden stonden. En uh, Opeen maar ook Rensen. En uh, ja, Rensen was toch wel het beste programma om naar te kijken. Zeker omdat uh, Hubert Tan daar zat. En Hubert de Tan kon dat heel goed verwoorden. Uh, Anderen die bakten er toen niet zo heel veel van. Die kon het goed verwoorden. En ook voorbeelden noemen waardoor onder andere dat natuurlijk eh, nog steeds achterstand is in deze maatschappij. En daar moeten we nog steeds aan werken om het voor elkaar te krijgen. Goed, we zitten even te wachten straks naar meer over. We zitten even te wachten op de vrouw des huizes. Het is toch angstvallig stil. Ze zat toch werkelijk waar niet met die fiets weer. Ons te boven zijn geraakt. Het weer slaat om en zij slaat ook om. Ik hou me hard vast van wachten. het de heer van Verdrijven een plaatje. En het is vandaag 78 geworden. Blondie, ik heb het over Debbie Harry uit Blondie natuurlijk. 78... Een van de latere platen, ja, volgens mij ergens 2000, of zo kwam dit uit. En ze maken nog steeds muziek Colombia. Let's have fun. Hetzelfde idee van 10 jaar geleden, deze single van Blondie. Ja, in de jaren 70 werd ze groot. Dat komt vooral omdat ze optrad in een bekende club. De CBGB's ze speelden onder andere ook de Ramones, Mink, de de Police, Stalking Heads. Ze zijn er allemaal groot geworden in die club. En ze starten in 1973 met de band Blondie. En daarna haar levenspartner, maar ook Tim, teamlid. Chris Stijn werd bijna ongeneeslijk ziek. Levensbedreigende huidziekte en daar ging ze voor hem zorgen. En toen kwam ik erachter. Oh, die combinatie tussen iemand verzorgen en een beentje runnen, dat lukt niet helemaal. Dus zijn ze in 1983 gestopt. In 1984 weer begonnen. Dat lukte het lukte dus niet helemaal. Uiteindelijk is ze solo gegaan. Nou, daar zijn er nog heel veel platen van, ge van gekomen. En uiteindelijk zijn ze weer in 1998, voor in 97, zijn ze weer begonnen. Na ruim tien jaar niks gedaan te hebben. En nu zijn ze nog steeds actief. Jawel, ze heeft wel helemaal oude muziek uh, portfolio verkocht, geloof ik, voor een hoop geld. Dat wil oh, je wel meer het. artiesten doen. Ja. En uiteindelijk uh, treedt ze nu weer op, geloof ik. Ja. En ze heeft ook een boek uit en zo. Staan. Het grappige is wel altijd, de vraag is altijd... Is dit stukje van Blondie, Rapture uit 1978, 79, de eerste vrouwelijke rapplaat? Dat vraag ik me altijd af, maar nee. kan ik niet zelf vinden. Nee, nee, nee. Het is die andere. van. Uh, Welke is dat? De eerste Huppeltup en de Gang of zo. Iets nee, nee. is laat me naar voor. Dat was in 1975. Dat zijn heren. Ja. Dat en de oh, de eerste vrouwen. De eerste vrouwenrapper. Oh, ja, ja, namelijk zo. de eerste mannenrapper. rapper, dat gaat nog veel langer terug. Ja, meteen al ja. in de geschiedenis hier. Hou je vast. Ja. Dat gaat heel lang is terug, zeg? En rap? Dit is rap. Ja, 1941. Is en dat bedenken, oh, als <laughs> ik got. Weet yes, je, van, van Elvis Presley? Ja, klopt. Ja, al ja, met dit, die stem. Is dit, is dit de eerste. Dit is de eerste rap officieel. Ja, maar de eerste versie in dat Elvis Presley hem naderhand uit, uh, uitgebracht heeft. Die zei niks. heeft oh, helemaal niks gemaakt. Nee, oh. nee dat, dat dit het origineel was. Dat oh, ik eigenlijk. weet ik niet of het over... Het gaat wel over Noah en de Ark of zo. Dus, gaat oh. het, dus ik heb geen idee of het nou een link is met Elvis. Ik nee, nee dat ik kan het, me niet voorstellen. Het stemgeluid eigenlijk. heeft van Elvis misschien. Maar goed, dat was ver voor Elvis. Dit, uh, de Jumborees of zoiets heet. Jumborees. En de Noah's Ark, zo heet de plaats. Noah's Ark. 1941 was de eerste rapplaats. Omdat we daarop kwamen via blonde die misschien als eerste gevaarlijk wel rap te horen was in Rapture. Goed, ze is ja. eigenlijk aangeschoven. De vraag is is ze uh, op, op haar gezicht... Gaan. Je het weer omgeslagen en hieronder is nog omgeslagen? Het begon ook nog te regenen. Ja? Dus ik, ik ben nog een beetje vochtig zeg maar, een ja? beetje uh, klammig. Ja. Maar uh, nee, nee, ik heb het gewoon een beetje zwaar gehad. Een beetje zwaar gehad? Ja, het ja, ja echt zwaar leven hè. Een ja, heel zwaar leven, echt heel zwaar. Er zijn ook periodes vlak voordat je jarig wordt en zo, dat je denkt... Oh. Echt waar? Ja, dan, ja ik zie er af en toe wel een beetje tegenop, geef ik eerlijk toe. En je werd zeventig, oh nee, nu ga ik er sneller. 72. 72. Nee, nee, goed. En ja. nog steeds zit ik bij de radio. Ja, nou dat kan. Ja. Je stem blijft als, als je gewoon jeugdgevoel. Hoort niemand aan je stem dat je oud wordt? Nee, als je, als je nee dat is, toe... is het ding wat zeker is. Ja. Want Tineke er nooit doet dus het ook nog steeds. Ja, dat bedoel ik. En ik ben nou eigenlijk op mijn telefoon bezig met... Uh, of nou jij ja, van de bibliotheek. Ja. Oh shit, heb ik nou mijn telefoon niet bij me? Ik heb mijn telefoon niet bij me. Nou, maar, uh, Ja? Uh, dat zei je... Uh, uh, je had dan uh, degene die in, in het begin uh, bij... Uh, bij Veronica ook was. Ja. Daar ben ik dus uh, een... een uh, boek over aan lezen biografie. Oké, okay, Veronica... Echt, ja, zo geweest. Is ja, is het helemaal geweest. geweest? Het is helemaal geweest. Oh, okay. Nou goed, ja, jij. Hij heette eigenlijk Van de Hengst of zo. die Van de Hengst, oké. Van de Hengst of zo. Goed, dus het is inderdaad ook te doen. Ja, nou ja, goed, de geschiedenis van de radio is altijd wel leuk. Maar heel veel mensen denken van ja, leuk, het is allemaal geweest. De geschiedenis van de radio, weet je wat. Ik, het, ja. Goed, wat speelt er momenteel in, de, in Frankrijk dit? De Franse regering probeert een antwoord te vinden op de hevige rellen in het land. Afgelopen nacht liep het opnieuw volledig uit de hand. Er is veel woede na de dood van Naël, een jongen van zee. Hij werd dinsdag door een agent doodgeschoten. De France regering gaat nog niet zo ver om de noodtoestand uit te roepen. Wel gaat de politie nu ook panzerwagens inzetten. Oh. Ja, het is echt bizar als je ziet waar ze in verzeild zijn geraakt. En als je de beelden ook ziet van deze jonge gast... die zonder rij bij zijn rondje ging rijden... en aangesproken werd door een politie... die dan met een wapen gewoon op zijn vooruit naar hem zegt van... ik ga je door je kop schieten... En die gast denkt, hoe nou, moet ik hier nou uitvandaan? Nou, laat ik wegrijden. Ja, toen had hij hem te pakken natuurlijk wel. God. En het uh, schijnt dat uh, gisteren werd toegelicht in een van de talkshows... dat ja, in uh, Frankrijk hebben ze nog erg vaak zoiets van... Uh, de politie heeft de macht en het is de macht tegen de burger... En als de burger zich daar niet helemaal gehoord voelt, dan wordt de burger extra boos. En dat zie je dus nu. Nu voelt de burger zich ook niet gehoord en vindt het zo onterecht wat hier gebeurd is. Die gast zit ook wel vast, die politieagent. Toch, ja, Macron reageerde erop dat hij zegt van uh, dit met dit. President Macron wil nog niet de noodtoestand uitroepen. Want de noodtoestand, dat zou het signaal kunnen afgeven dat de autoriteiten geen grip meer hebben op de situatie. Macron kwam wel met een opmerkelijke oproep aan ouders. Hij zei, vaders en moeders, hou jullie kinderen s'avonds avonds nachts binnen. Want als ze van de straat af zijn, dan kunnen ze ook geen vernielingen aanrichten. Zoals hier is gebeurd. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje nog bestraffend toegesproken, wordt, terwijl er zo'n gigantisch fout is gemaakt. Maar goed, ja. Ja, ja, moet je niet nog wat dieper door het stof doen te dus zeggen: van, wat hier gebeurt is echt zo fout. En dan past misschien uh, dimmen ze in. Maar goed, dit schijnen echt gasten te zijn van 14, 15 jaar oud, hè, die de straat op gaan. Ja. Echt, dat is echt die, ja, god, losgelaten. Je wilt erbij zijn bij al die rottigheid. Ja, misschien ook wel. Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen als je daar in de buurt woont, want dit gebeurt allemaal daar in de buurt. Waar die gast is neergesold, dat je ook wel een beetje boosig bent, dat je denkt, oké. Okay. Ja, ja. Ja, goed. <lacht> nou, ja, uh... nee, wat ik ook gewoon wel vertellen, dat ik ook een tweet zag van iemand en die had een zoon, die was 20 en die, uh, die reed midden in de nacht, reed die ergens en er was helemaal niemand. Ja? Maar blijkbaar toch de politie ergens die op de loer lag. Maar toen ging je toch door rood heen. Ja. Yeah. Krijg je 120 euro boete. Midden yeah. in de nacht, weet je yeah. wel. Dan denk ik van nou. En uh, die zegt dan van ja, jezus, hier moet ik tien uur verwerken. En uh, toen was dus ook de oproep van. Zorg dat mensen uh, naar verhouding van hun inkomen. dat ze een bond krijgen. <laughs> ja. Want het is wel eens gebeurd, hè? Toch gewoon in Zwitserland of ergens. Yeah, uh, ja, ja. Dat een man dan gewoon een bond kreeg van 5000 euro. Omdat hij dan zo heel rijk was. En okay. dat hij dan inderdaad ook echt voelt dat hij een bond krijgt. Nou, is dat geen slecht idee. Denk nee, ik, ik vond het zelf. wel grappig. Ja. Ik had wel van, ja, ja, wel ja, ja. Dus ik ben wel bang dat, men, dat mensen... Uh, op uh, een bepaald soort uh, niveau... dan uh, zich niet zoveel druk maken meer... om de regels dan. Hoezo? Dus, nou, als je een uitkering hebt... Dan denk je, ah, die bond... Ja, nee, ja, het, het begint dan bij... Euro. Een, ja, nee, ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, ja, het begint dan Nou ja, voor hen is het natuurlijk een hoop geld. Maar er vanaf is dus bijvoorbeeld... Dus, dat, dat jij dan uh, 120 euro... Ja, dat, dat het dan zoveel van, van je inkomen is. Ja, dat zou wel eerlijk zijn. Ja. Ja, ja, wie weet komt het er ooit. Ja. Ja. Goed, straks is het En een stukje zin is... Nou, we staan er alweer dik in met blondie natuurlijk. Eerst maar erg in een nieuwe plaats van de Snuts. Oh, wat is dit leuk. Gloria. When for a TV, let's go. Dancing with the stars, love twinkled in the eyes. And we were standing in the spotlight, Monday night dreaming of a good life. And I said, I can I walk into your car? I don't know a single thing about you, I don't Now Not our strong us Gloria, we just so that ordinary. Gloria, we just so that is ordinary. And now was shining in the daylight. Yeah. We're living this Monday Op CFM. Daar zijn we wel blij mee. making me sad. Oei, oh ja. is dat volthouder dan? Daarvoor de snuts uit Schotland vandaan, Gloria. Wat een fijne plaat en die kan je hier vaak voor in de zaterdagmorgen. Dus we kijken even de wereld in en wat er allemaal in de krant te lezen is. Dus onder andere, het file spook groeit weer uit zijn jasje. En ze hebben het vergeleken met voor de corona. Want in de coronaperiode en ook met jaar daarna en jaar daarna... Eh, ...werken we toch heel veel thuis en nu hebben ze weer een beetje een goed beeld. En het schijnt dus dat echt met 15% is toegenomen het fileleed. En ja, ook door de stikstofuitstoot kunnen we ook geen extra wegen gaan bouwen. Want we, het is veel handiger om met z'n allen in de file te gaan staan. Die uitstoot is veel gezonder allemaal, denk ik dan. Maar goed, het ja. schijnt dus dat veel huishoudens een tweede auto erbij hebben. Nou, hoe kan je vertellen, wij hebben een derde auto erbij. Het gaat zo goed met onze economie thuis. Nou goed, ja, twee kinderen die dan 18 en 19 zijn geworden. Uiteindelijk. Nou, ik wil ook een auto. Zeker. En dan geen elektrische neem ik aan. Nee, die zijn te duur. Maar goed, uiteindelijk rijden er dus 500.000 mo uh, motorvoertuigen meer... Uh, dan, dan voor corona? Dan voor corona. Echt waar? Ja. En het schijnt dus dat 400.000 daarvan personenauto's zijn. Uh, nou goed, dat, uh, nou goed. En ze zeggen wel, er wordt binnenkort wel weer gebouwd. Maar je krijgt dus uiteindelijk... Meer verbindingen, dus ook meer opstoppingen, want ja, dan moeten mensen weer bij elkaar komen. Wij zijn een verbinding in een weg, dus het is allemaal nog niet opgelost. En ja, uh, ja er moet ook, bij de natuur moet ook omgedacht worden. Moet er moeten meer wegen worden, moet er moeten meer huizen worden gebouwd. Het is gewoon we, we, we groeien uit ons jasje. Maar ik vind het een beetje raar Kunnen we raar, want... België er niet bij pakken. Uh, ja, maar wat ik een beetje <laughs> raar vind, is toch dat, uh, zoals bij mij, we zijn met 1600 man, misschien wel 2000, ook met inhuur weet ik veel. En dat... dat er toch, uh, maar je merkt wel dat uh, bus en treinvergoedingen. En dat voorheen werd, kreeg je dan gewoon een jaarkaart en dan kon je gewoon uh, de hele jaar reizen. Ja. En dat is toch echt heel significant gedaald. Hoeveel... Maar heb je het nu over Zandvoort zelf of zo? Nee, nee, ik heb het over de gemeente Haarlem en Zandvoort. Die samen okay. dus die reiskosten doen. Yes. Dat dat er gewoon echt een ton scheelt of zo. Qua wat er uitgegeven wordt aan reiskosten. Okay. En dan denk ik van, dan moet het toch ook zo zijn. Dat eigenlijk al die mensen die thuis werken. Yes. Ja, die gaan er met de trein. Maar daarnaast al die mensen die thuis werken. Ik heb een collega want ik, in, in enkhuizen huis. Die komt nog maar twee keer per maand een dag. De rest werkt die thuis. Okay. En dan heb je toch dus dat er veel meer auto's op de weg zijn. En zo. Want er zijn ja. heel veel mensen die thuis werken. Ja, het is echt een probleem hier en daar, hoor. Ja, het is echt een probleem, Want die ja, willen zeker. niet naar het kantoor komen. Nee. Maar hoe kan het dan dat er meer uitstoot is... en meer auto's op de weg? Dat vind ik zo bijzonder. Ik denk toch een beetje luxe. Wat ik al zeg, ik heb twee kinderen thuis... die gewoon de afgelopen twee jaar gewoon een auto hebben gekocht. Ja. ja En ik, als je bij mij in de straat kijkt, hoeveel, hoeveel kinderen er een auto rijden nu de afgelopen vijf, zes jaar. Dat zijn er echt heel veel. Dat zijn er volgens mij wel een stuk of twintig, dertig denk ik. In ja. mijn straat dan alleen. Hè? En dat wordt niet ontmoedigd. En uh, nu hoor ik wel, wel dat de drank ontmoedigd wordt. Het bier bij de sportclubs, <laughs> waar de auto's... Daar wordt ik, niks aan gedaan, op ik die Ik zie manier. het al aankomen. Dat ik, ik probeer thuis wel eens, gaan ze met de fiets? Met de fiets? En dan gaan ze alleen de stad in, hè? Om even een knipbeurtje te doen. Nou, ten eerste kan mijn vrouw al knippen. Maar ja, dat is niet, niet de standaard. Natuurlijk, dat moet toch altijd weer net even hippen. Uh, zij doet het gewoon met een bloempot, Dat weet je allemaal wel. Maar goed, dan gaat hij de stad in. En dat is bij elkaar drie kilometer of zo? Ja. Nou, laat ik niet overdrijven. Ja, drie kilometer. En dan gaat hij met de auto en parkeert hij in een parkeergarage, Je moet er naartoe lopen. Ik denk, gast, ga met de fiets. Ja, maar wat dat ook kost inderdaad, die parkeergarage, kost ook nog hartstikke veel geld. Ja, maar het is allemaal status. Je moet met je auto gezien worden en het is een mooie auto, ik snap het ook allemaal wel. Mooie ja. nieuwe velgen erop en zo, het is allemaal zelf betaald. Uh, ik niet, het het noemen, he? niet het merk noemen, hè? Niet het merk noemen. Maar ik denkt, ja, jezus, gast, ja, nou goed, zij hebben het nog niet in de gaten hoe slecht gaat met, met, met de natuur, denk ik. Ja. Nee. Dat, dat, dat is ook nog zo'n ding. Ik probeer het erin te pakken, in te slaan, maar dat lukt gewoon niet. Nou, ik heb ook, uh, mijn vriend heeft nu ook een auto. En dat dus ja. dacht dat we samen hadden. Maar ik ga dus altijd op de fiets. Ja. En hij, echt, hij pakt hem echt uh, heel veel. Ja. Dan denk je hij, hij kan niet meer zonder. Gewoon, dus, lijkt wel. Nee. Ja, ik, ik heb het ooit gehad dat ik ging skiën. En toen had ik ook, nou, best wel een half jaar met de auto gereden naar mijn werk. En dat is, nou, volgens mij is het nog geen 10 kilometer. dat doe ik altijd op de fiets. Dat is helemaal geen punt. Ja. Maar uh, toen had ik helemaal geen conditie meer opgebouwd. dat gaat me niet nog gebeuren. Dus gewoon elke dag. Op de fiets. Hartelijk Heel idee. Ik maak niet uit of het regen is. En nou, gewoon... Laat kletsen rekenen, want een regenbroek in een regenjas... Nee, wij mannen doen dat gewoon niet. Oh, nee. Nee. Nee, nee. Nee, klopt. Nou goed. Straks, uh, of, doe, doe, doe, doe, wil je nog een raar berichtje doen? Of is dat, uh, uh, ja hoor, ik heb nog ja? wel een raar berichtje. Doe maar even een raar berichtje, dat kan nog wel even. Want uh, er schijnt dus uh, uh, in, in, in uh, Duitsland... heb je dus een busmaatschappij en die heet Kloeterijzen... Dus nou ja, dat is, dat is natuurlijk niet grappig Je weet wat er gaat komen. Dan. Ja, wel. Ja. Dus uh, als ze dan in Nederland komen... En zeker dan in... Uh, in uh, ze komen uit Usnebroek en toen kwamen ze in Gent. En ze, ze vonden waarschijnlijk wel van... Goh, wat leuk dat ze zo lachen naar ons en zo. Wat aardige mensen zijn er toch, die Belgen. Ja. Maar ja, het is gewoon zwaar gewoon te lachen. Want uh, ja, dat betekent gewoon... Uh, in, het, uh, in het Vlaams betekent het gewoon klotenreizen, weet je. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, je komt zo best ja. in, je, in je straat rijden, Kloot ja, rijden. Ja, ja, ja, ik vind het toch wel heel grappig. Allemaal paupers erin. Ja, dit is er niet die anders Van die ja. Duitse, ja. Ja, precies. Straks de Zandvoortse berichten. Eerst maar even een plaatje uit het verleden doen we anders nooit heel vaak. Maar ik denk, ah, deze plaat is wel weer geinig. Ginger Ninja. Wicked Map, zo heet de CD. Bones will break metal. Dat is altijd de vraag, hè. Benen, we zijn sterker dan ijzer. You pay listen when our time is through. Happy be the me. Knijden voor een hit. Het heet de Sunshine. Ik heb het over Ginger Ninja Ninja Boneslop Break Metal. Ik weet niet of het metal kan breken, maar beton heb ik nog wel eens gehoord. De bepaalde botten kunnen zo getraind worden dat ze beton kunnen breken. En daar ging deze dus minus over. En de band is niet meer actief zie ik. Nee, ze zijn gestopt in 2015. Toen was het mooi geweest. Na uh, acht jaartjes uh, spelen, is, nou, zeven jaartjes zelf. Zeven jaartjes hadden ze wel weer gehad, zeg maar. Ginger Ninja, hier bij je in de zaterdagmorgen. En ja, voordat je weet, is het alweer half en om half. Daar zijn natuurlijk weer de... Zandvoortse berichten. Precies, we kijken naar de Zandvoortse berichten. En uh, vooral het uh, vernieuwde parkeerbeleid gaat vandaag in... Vele uren uh, debatteren, praten. En oh mijn god, het is natuurlijk ooit begonnen met... Uh, 11. Uh, die had een plan bedacht. Nou, er is heel veel overheen uh, geplast. Zeg maar niet goed, wel goed. En dingen veranderen. En geklaagd. En nu uiteindelijk zegt, uh, wie was de man ook weer? Uh, Martijn. Was dat Martijn? Van, uh, ja, Hendricks. Martijn was, de Hendricks. Ja. Die is er wel blij mee hoe het nu gekomen is. Er zijn wel wat heftige dingen, onder andere... Ja, als je echt in het centrum wil parkeren als purist... ben je 78 euro kwijt. Dat is dan niet echt heel erg gestimuleerd. Maar goed, als je je goed laat informeren... kan je aan de rand van Al Zandvoort toch redelijk parkeren. Dus uh, informeer daarvoor. Er zijn nu twee zones. Er waren eerst iets van vier. Nu hebben ze twee zones ja. opgedeeld. Dus, uh, nou ja, goed. Ja, het Zorg... mooie is, dus, uh, voor jou is dat dan gunstig. Ik, uh, ik kan bezoekers die hier staan... die kan ik ook uh, ja. uh, op mijn lijst zetten. Dus dat dan, uh, is wel heel fijn, ja. Dan ga ik jou gewoon voortaan... Uh... Ja. We gaan we doen. En het was eerst 30 cent en het wordt nu 12 cent. En verder, ja, is, ja, iedereen probeert ze tevreden te houden. Maar je hebt ondernemers, hoteleigenaren, mensen die je gasten hier ontvangen. Die balen nog wel een beetje. Want die, ja, die moeten dus hun eh, gasten ergens aan de rand van Zandvoort ontmoeten. Daar ja. ophalen of daar een fiets neerzetten. Van nou, daar staan fietsen en dan krijg je een pasje. En dan kan je met die fiets naar ons hotel komen. En ja. die koffers dan? Oh ja, die koffers moeten ook nog. Nou, dus is nog een hele organisatie om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, ze kunnen maar natuurlijk goed. gewoon aanbellen. Want het is de eerste twee uur, is dat vier euro per uur. Okay. Dus ze kunnen in ieder geval even laden lossen. En daarna uh, rijdt gewoon de, de huiseigenaar die rijdt met hen mee naar uh, een parkeerplaats dan verderop. Ja. En dan, uh, maar ik vraag me af of dat dan in Noord ook zo is, of dat hè, in woonwijken. Want als je bijvoorbeeld in bij Noord aan het einde gaat staan, ja? uh, is het dan ook zo duur? Dat, uh, maar ja, dat nee, dat is het... wel niet. Nou ja, goed, dat was de zone 2. Ja, en zone 2 is best groot. Nou goed, uiteindelijk, ja, die is uh, groot. Uh, als je, zeg maar, je je auto hier in het centrum laat staan... Gewoon, uh, en je gewoon niet die dagkaart koopt, dan ben je gewoon een boete kwijt. Volgens mij is die goedkoper dan hem, uh, 78 euro. Ja, ik ja, denk het Dat ja, is die boete. Ja. Handig. Nou goed, uh, ja. uiteindelijk uh, is er heel veel gepraat en er wordt nog steeds nagekeken... En uiteindelijk, hoe uh, noem je dat, uh, wordt nog weer uh, geëvalueerd. Uh, ergens 2024, maar ook 1, 1 januari 2025 wordt echt goed gekeken hoe, hoe het allemaal verloopt. En dan kunnen ja. ze altijd weer bijstellen. Dus nou, nou zou och, het zal wat uur in gezeten hebben in dit plan, zeg. Ik denk wel, als er weer gemeenteraadsverkiezingen zijn en de mensen zetten dit in hun pakket. Ja? Dat die dan de meeste stemmen gaan krijgen. Ik zweer het je. Ja? <laughs> Ik denk het wel. Maar af, uh, gisteravond... Was het voor het laatst, maar nu vanaf vrijdag 30 juni tot en met zondag 10 september wordt de Haltstraat dagelijks, dus van 5 tot 2 uur s'nachts, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zowel de winkels, horeca als woningen blijven wel per fiets bereikbaar, dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar je moet je dus even wel uh, rekening mee houden van ja, als, het, uh, uh, als je met de auto bent, van ja, he, jammer dan na 5 kan je daar gewoon niet rijden. Nee. En hiermee wordt de regeling eigenlijk die in coronatijd is ontstaan, gecontinueerd. En het bleek ook wel dat het echt een positieve bijdrage heeft geleverd... aan dat in het verleden. En het heeft dus echt een positief effect op de lokale economie. En de winkels die kunnen dan niet te veel mopperen... want overdag kan je er gewoon heen. Ja, dat nee, is mooi. Dus dat is, is natuurlijk wel heel fijn. Het is na vijf uur, dus tot om twee uur ja. nachts. Maar het is dus wel zo, om de verkeersdoorstroming van het centrum te verbeteren... wordt de rijrichting van de Koningsstraat en de Kleine Krocht... gedurende de hele periode omgedraaid. Ik denk, hè? Want de, dat is eigenlijk de Koningsstraat. Ik dacht dat hij eigenlijk uh, uh, vanaf de Haltestraat dan uh, dat je zo eruit kon. Ja. Maar nu uh, als hij omgedraaid wordt, ik ben wel benieuwd hoe, uh, dat, hoe dat, dan dat dan. Ik precies hoorde staat. dat je net op onderzoek uitgaat vanmiddag. Ja, Wacht zeker. dat het droog is. Dan is als misschien... zo ja, vanmiddag wordt het gelukkig weer een ja, beetje droog. Maar goed, het is wel mooi dat de corona toch een goede uitwerking heeft. Op zo, ja. op zo'n plan dat is ontstaan in de corona periode. Oh, je nog wel even melden. als je het trein oploopt zeg moet je wel je corona vaccinatiebewijs meenemen. Als mag je niet op. Uh, op het trein komen, hè? op de Halstraat. Nee, dat nee. is wel een Het is er helemaal niet is. zo. Dat maar ik heb wel weer niet. horen fluisteren dat ze weer een injectie willen gaan regelen voor ouderen. Ja? Ja, en jij hoort er ja. bijna ook bij. Ja, maar dat is, ik heb niet goed gelezen, dat is de, de fatale injectie. Dat is de einde-injectie. Is dat de einde? Ja, ja en dan, dan ga je dat. Overbevolkt reageer je ja, dus zeg maar. Oh. Dat is de injectie voor als je echt denkt: van nou, ik doe mee. Aan de opruiming in hmm. Nederland. Hmm. Dus kijk uit welke injectie je laat ja, zitten. Plan dus... 75, hè? Was dat niet? Dat uh... Ja, zoiets so denk ik. Je hebt die film gezien. Dat ja, klopt gewoon niet. Maar goed, uh, verslag van Geert Wilders nog even. In, in uh, de krant. Volgens mij heb ik hier die twee weken geleden geweest, gewezen... Maar van in de nog heel verslag ervan. Dat hij met vijf beveiligden en twaalf agenten door Zandvoort uh, heen liep. En dat hij verschillende paviljoenhouders heeft gesproken. Onder andere Sandy Hill en Marco Deen. En vierstandpachters heeft hij uh, uh, uh, uh, uh, gebabbeld. En nou, over de overlast van de Marokkanen. Dat is toch helemaal zijn, dat is helemaal zijn ding natuurlijk, om over Marokkanen te praten. Hij zei meteen: Ja, dan moeten we de wet aanpassen. en de, de Nederlandse nationaliteit al, al afpakken. Ja, dat ze allemaal vind niet goed. Ging je dat, uh, ja, die, dat die dag zeggen? Dat heeft weer? hij weer gezegd. En uiteindelijk werd hij aangesproken door een... Uh, wie was dat ook weer? Een uh, islamitische man. En die zegt, nou, ja het is allemaal wel leuk dat islamitische basje, Maar uh, we worden elke keer op alles aange aangekeken. Nou goed, uh, daar kwamen ze niet helemaal uit de discussie. Maar het was wel even goed dat die man dat in ieder geval even deed met Geert Wilders. Ja, precies. Goed. Nou, uh, nog iets anders? Nee, doe straks nou ja, meer dan. Er is een rommelmarkt in Noord hey, van 10 tot 4, Bij de volkstuindersvereniging. Ik had dus, hem niet uh, genoemd. maak je op om? Ja, ik had hem niet genoemd, want dan had ik meer keus. Maar ja, oké, okay, te laat. Hoe bedoel je Oh ja. Ja. Ja? ja. Nee, de rommel okay. begint om 10 uur. Ja, het is dus helemaal in Zandvoort-Noord. Dus, uh... ja. De, ik zou zeggen, ga er even heen. Kan, kan je de gratis parkeren? Dan uh, doe ik het al niet eens. Nee, ik denk het niet. Maar als jij erin en eruit gaat, dan, uh, dan ben je zo klaar. Je kan natuurlijk daar uh, ja. ja, wel, wel, wel makkelijk je auto kwijt. Dat ja, nou. ja oké. Okay. Nou, We gaan nog even kijken. of we Het is, die is kant... weer eens wat anders, toch? Oh, het is weer eens wat anders. Ja. Een rommelmarkt, ik ben er nog nooit geweest. Nee. Uh. Even testen. Ja, microfoon is niet helemaal goed. Everyone's a bit fucked up, but they think they're okay. Especially when they're out of their houses today. Forgotten how to talk, but never shut up. I want a good time, not a long time. Let's get the hell out, come on. A groups of them Ja, het duurt me te lang. Goed, het is uh, Toepak Leef, fijn Toestap aanstaan. We kijken even de wereld in. En jawel, um, ja, het is vandaag natuurlijk uh, dat we herdenken dat uh, de slaaf, slavernij werd afgeschaft. In Nederland, in Suriname. En Kitty Kotti. Kitty Kotti. En gisteren op uh, verschillende programma's werd er aandacht aan besteed. En vooral bij Rensen vond ik het een uh, heel mooi uh, verhaal. Zeker omdat Hubert dat heel mooi kan verwoorden. En die kon echt verwoorden. En ik moet zeggen, hij uh, had al het onderzoek gedaan. Van één Vandaag was dat volgens mij. Of hij is niet meer van één Vandaag, maar was vroeger bij één Vandaag. Die hebben het onderzocht dat iets van 46% van Nederland... die wist wel dat er iets niet helemaal goed was te gaan met de slavernij. En uh, uiteindelijk ging hij verder. Uiteindelijk achterkwam dat heel veel Nederlanders het toch wel goed vonden... dat er uh, excuses werden aangeboden. Omdat ook wel het, het Koninklijk, uh, het, het, de koninklijke Oranjes geld aan verdiend hadden. Iets van een half miljoen euro... Wat is er aan verdiend? En dat is toch niet helemaal zoals het hoort. Dus daar. En uh, Berton had ook wel zoiets van. Uh, Excuus maken wil niet zeggen dat je verantwoordelijk bent. Maar wel dat je erbij stilstaat, dat het niet goed is gegaan. Dus hij kon, hij kon dat heel mooi neerzetten. En ja, wij als witte Nederlanders zitten ernaar te kijken... met, met zo van. wat met met met oh, ongemakkelijke televisie is dit. Ja, ja is oh, het ja. ook. Wat, ja, ga ik hem overzetten? Nee. Want het is niet onze geschiedenis, maar... Uh, nou ja, ook ja, wel weer wel. Ook hè? weer wel. En je denkt, nou, nou ja, ongemakkelijk. Nou goed, ik moet zeggen, ik heb er altijd wel... Heel veel, ik heb eigenlijk altijd wel heel veel respect gehad voor donkere mensen. Ik heb er nooit echt als minder iets gezien. dan Ze zijn exotisch. Soort... Weet je nog vroeger bij de fabulous Exotisch. Zo'n exotische uh, duif die kwam daar toen. Dus oh, zegt, oh ja. Is dat dan, oh, dat was Adel de of zo. Oh, weet je zoiets ook weer? Ja, dat, dat... is ja, dus... een hele mooie, ja. exotische tijd. Ja. De, de, echt die mensen daar echt allemaal. Wat doet zij hier? Ik dus moet zeggen, ik heb. Toen begonnen we in... al eigenlijk uh, integreren. Ja. ja, dat duurde nog wel even een tijdje voordat dat is echt uh, het is nog steeds. Dus nog steeds bezig. Dat zie je in Frankrijk al. Maar goed, uiteindelijk, uh, ja, ik heb in uh, Oost Amsterdam Oost gewerkt met vooral Surinaamse kinderen en Surinaamse moeders. Die, dat je dus denkt van, oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik eh, luister wel. Surinaamse moeders Audi, als die echt hun zin ergens op hebben gezet... dan krijgen ze het voor elkaar, hoor. Maar ja. god, zeg. Dat is echt een sterke persoonlijkheid altijd. Ik had ook een collega dat je denkt van, nou, ik heb al heel veel respect voor. En vooral die kinderen hadden heel veel respect voor haar. Daar kon je echt niet mee, uh, mee muiten met, uh, met de persoon, zeg. Maar goed, uh, daar oh, zetten we stil. En de koning gaat excuus aanbieden. Kan gewoon niet anders, hè. Het zou toch wel heel bijzonder zijn als je nu gewoon een heel andere vraag gaat ophangen. Ja, dat, dat is het. Dat dan. hij helemaal geen excuus maakt. Dat hij gewoon standpunt neemt en zegt... Maar, nou ja, dat was mijn voorvader, daar heb ik niks mee te maken. Nee, ja. oh, dat komt wel goed, volgens oh, ja, mij. Denk ik dat dus, al. Ja, denk het ook Moet tot elkaar komen? En, en vierde verschillen. Ik bedoel, hoe mooi is het gewoon dat de ene... Uh, prachtige uh, krullen heeft, de andere heeft stijl haar. En de ene heeft in het zwart, de andere heeft in het rood. Ik zag laatst ook een... Een, een, iets over uh, Ierland een, of nou, Ierland, Engeland, een artikel of een, een, een programma en die, die dames die waren echt het hele mooie rode haar ook, weet je ja, wel, en dan denk je ja, ja. van ja anderen willen het uit een potje, die hebben het van nature gewoon ja. prachtig nou het grappige is gewoon, wij noord, nuchtere Noord-Hollanders zitten te kijken naar een televisieprogramma waar dan die donkere mensen in zitten en die hebben dus heel veel kleuren aan en zo'n Sylvia, um, hoe heet ze ook weer nou, um, oh, ze zit in de politiek nou goed. Die van bij 1 is. Hè. Ze is van bij één politieke partij. En uiteindelijk uh, uh, heeft ze iets heel kleurigs aan. En op dan begin ik als nuchtere Noord-Holland zeg ik, doe even normaal. Weet je wel, dan ben je nog zo bij de hand? Doe even normaal. Opeens, wij zijn zo nuchter en dan zijn zij zo over de top gekleed. Dat is ook soms iets dat je denkt van, ja, de Sylvia, uh, Sylvia Simons. Silvana. Ja. Silvana. Silvana Simons. Ja, dan weet ik er wel. Ja, ja, dan die, ik. Ja. Maar goed, dus dan moeten wij nuchteren. doen is we ons ook altijd even aan wennen. Je denkt van, oh ja, oh ja. Dat je wel, kan. Je wel aandacht. Nou, je hebt nu wel aandacht. Dubbel veel aandacht. Ja, ja maar het is toch mooie, mooie, mooie, vrolijke kleuren. Want inderdaad... Ja. Mensen hebben ook zeker volle mensen die die neiging hebben om alleen in het zwarte lopen. En juist als je mooi iets fleurigs doet, dan valt dat op. En dan word je wel vrolijk. Je wordt er wel vrolijk van. Ja, natuurlijk word je er vrolijk van. Dat is natuurlijk wel heel plat Omdat ik zo te zeggen. Ja, dikke mensen word je vrolijk van. Dikkere, donkere mensen vrolijk. Maar ja, echt. Dat is wel heel goed. Bedoel, ja, maar je ziet het ook in Mexico ook. Hè? Al die kleuren. Dat, uh, het maakt, misschien maakt dat het leven gewoon meer draaglijk of zo. Ja. Ik weet het niet. Nou, ik weet Maar goed, dit komt om het feit dat we het ook vandaag iets hebben. is 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Daar staan we bij stil. En het zou mooi zijn dat daar geld voor vrijkomt. Niet om aan het nabestaande uit te delen. Dat heeft helemaal geen zin, volgens mij. Maar wel op bepaalde instellingen. Ik vind ook wel scholen dat daar geld moet komen. Om dat of meer uit te leggen over slavernijverleden. En ook dingen. Dichter bij, of, uh, dichter bij elkaar te brengen, weet je wel. Meer uitleg, maar ook dat ze meer kansen krijgen. En dat begint ook bij onszelf. Ja, helaas. Dat mm. is nou helemaal zo. Goed, nou, uh, zover deze geschiedenisles. Is er nog muziek? Jazeker. Echt een moment van rust in de show. Die zitten er wel, maar je moest dus even met een vergrootglas zoeken. Oh, wat vind ik dit leuke. Elefant. Meskren mee zit erbij. Dus maar oh, goed? mee. We hebben het over The morning. Nou, die valt vandaag een beetje tegen, maar met the deze night, muziek. But the The In the morning van Elephant. met Master Mace. Nooit gehoord, maar goed, het is, een, het is een lekker relax plaatje. Dat is sowieso. Ja, wat was dat een mooi gezicht gisteren? Weet je het ook niet? Echt van die drie van die vier van die mooie vrouwen die dan op het strand, Zuin-Duinenstrand in Den Haag, ja. werden gefotografeerd. Dat was wel eens van het Oh, ja, er een man de, de bij. Ja, ja, die aan ja, ja. een lachen was over zijn eigen grapjes, was het verhaal altijd. Maar goed, ging er ook gisteren. De koninklijke familie werd gefotografeerd. En ja. uh, er werd natuurlijk even bij de pers wat vragen ges uh, gesteld. En onder andere, ik uh, Alexia, dat Alexia, dat afgelopen jaar in Wales zat. En uh, Ariana, die vertrekt even naar Italië voor, om even bij te komen gewoon. En ze steunde ook even nog Amalia, wat ze toch moeilijk heeft gehad de afgelopen tijd. Omdat ze natuurlijk allerlei bedreigingen waren en dat ze ja, toch niet meer kon studeren en zo. Het was even een mooi samen zijn op het strand zo. Ik denk, ja, die... die... Die, uh, Wim Lex, sorry. Uh, onze koning heeft het toen niet slecht gedaan. Hè? Ja, een mooie, mooie vrouw. Prachtige kinderen. Ja. Ja, ja, dat, uh... Dus ik denk, nou. Het is helemaal niet helemaal verkeerd om dat zo te zien. grappig. Gewoon ja. even, even leuke dingen op de televisie. Ook wel weer leuk. Hè? Ja, een beetje positief. Een beetje positiviteit. Gewoon. Maar het zou wel het leukste doen zijn. Tegen het slavernijverleden nog eventjes. Ja? Als een van de dochters misschien een donkere man zou huwen. Ja. Zijn ze verplicht nu? Ja, vind ik nee. wel eigenlijk. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat is... Ja. Dat is waar. Is dat gebeurd eigenlijk in de Oranjes? Weet ik niet. Nou, dat ik zou het zou toch echt ver... heel mooi zijn, hè? Dat zou wel mooi zijn. Ja. Dat een van die prinsessen toch uiteindelijk met een slaaf getrouwd is geweest. Met een donker man? Nee, tot slaafgemaakte. En tot slaafgemaakte. Dat mag je niet meer zeggen. Oh slaaf. nee. Mag ik niet? Maar ik heb er natuurlijk wel nu een bericht over. Dat vond ik ook wel bijzonder. Dat er in, in, in Nederland. heb je een. Uh, uh, dorp Kamerik. Ja? Ik weet niet precies waar dat ligt. Maar. Uh, er was een vrouw die heeft daar onder ontbarmelijke omstandigheden geleefd... in een van op het terrein van een bedrijf. En uh, ze moest echt zich ze ze schoonmaken. Administratie doen. Haar hele persoonlijke vrijheid was ingeperkt. En ze is nooit betaald geweest. En uh, de, de, de, de, de veehouder Hans he, Habben, Habben Jansen... Ja? die zegt al, van het lijkt wel een versie van die toestand in Ruinerwold... waar een vader zijn kinderen gevangen hield. Want, uh, maar er was dus een hele grote brandveiligheidstest overal... Uh, en het, was, uh, het is in de buurt van Utrecht blijkbaar, burgemeester ja. Victor Molkenbroer. Hij uh, heeft vijftien jaar in die kerven in, zeg maar, ja. gewoond. Het bedrijf is vrij geïsoleerd aan een 6 kilometer lange weg. Was het niet de vrouw van uh, die zanger? <lacht> Weet je ook weer? <lacht> <lacht> ja, dat ja. Nou goed, maakt niet uit. Maar de woning van de verdachte vrouw, die dus uh, haar uh, in, uh, in dienst had zogenaamd, of haar uitbuiten... en twee andere panden in Kamerik zijn onderzocht... En daar zijn administratie, laptops en tablets in geslag genomen. En ook uh, beslag uh, gelegd op een geldbedrag, wat blijkbaar daar aanwezig was. En de, die dame, die is dus dat, uh, die dame hield, die is opgepakt op verdenking van arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Oh, oké. Okay. Dus, uh, dus ja, hij ja, zegt, dat ja. meisje kende ik wel, ik weet niet hoe ze heet. En de vrouw beschouwde de jongvrouw als haar dochter, maar dat is helemaal niet zo. De vrouw is kinderloos volgens mij. En ze woonde daar al heel lang. Dus het, het, het gaat nog een uh, staartje krijgen, dat verhaal. 15 jaar in de kerk. 15 caravan. jaar, ja. Er was geen moment dat ze kon snappen aan de, aan de man, de baas. Ja, dit was een vrouw. Ze werd, werd door een vrouw gehouden, zeg oh, maar. Oh, oké, okay, dat had ik niet helemaal uit het Oké, okay, het is een vrouw dus. Nou, ja. Bijzondere verhaal Nou, hier, hier gaan we nog wel meer over horen, denk ik. Van waar komt ze vandaan in... Het intrigeert wel, dat soort Ja, verhalen. natuurlijk. Ja, Runers, Volt, dat intrigeerde ook. En zeker ja. omdat die mensen, omdat het op de televisie kwam... die werden ook werd een documentaire van gemaakt. En later kwamen die gasten nog in allerlei shows tevoorschijn. Ja. kwamen ze op de boerderij bij uh, Raven voor Dorst of zo. Ravend van Dorst. En die zegt van, nou, ik heb wel ervaring voor op de boerderij. Daar heb ik wel ervaring mee. Ja, <laughs> ja dat is wel dat ja. zelfspot. En uiteindelijk... Hoe je zag hoe ze waren, dacht je. Nou, de opvoeding is niet eens zo slecht. We verlopen, dus blijkbaar. Keurige mensen. Keurige mensen. Gewoon echt ja. goed kunnen verwoorden. Intelligent ook, denk ik. Nou, je vader heeft een heleboel fouten gegaan. Maar dit is toch wel gelukt, eh, gast. <lacht> en hopelijk dat je ze nou met rust laat. Nou ja, goed. Ja. Hij zit naar een of andere gesloten afdeling, geloof ik. Is hij dus het gaat dus heel erg goed met hem. Nou, dat is ook wel weer eens mooi. Goed, tijd voor uh, Goud van Oudie. De show. Ik heb vandaag weer eens wat oudere plaatsen bij elkaar gerapt. En dat is ook wel weer een dus schijnje van plaats. Alleen maar het, het, het. Albert Hammett Jr., ja. Dat is de, de kleine versie ervan. Far Away Truth. something about the rules you attract. Don't tell me that you made it up. We can always screw away with the facts. Don't tell me that I seen enough. If I saw nothing, why would I look twice? Ain't about the dress that you own. It's just something came gone Everything you hide between the lines is just another giveaway. You're Junior. Ja, dat is wat beter dan een runaway train, train, train, train train. Dat was zijn vader die er ooit maakte. Echt, echt plaat heb ik nooit begrepen. Waar ben je mee bezig. Dit is Albert Hammond Jr. En die had het over uh, runaway trains. Uh, en dat is van uh, Faraway Truth. Ja, dat had het. Goed. Kun je het allemaal een volgje toe We hebben zoveel informatie voor u. Dat is ongelooflijk. Vandaag in de Telegraaf te lezen. Ja. Um, Nioma Campbell wordt opnieuw wordt zijn moeder. Ze schijnt uh, zwanger te zijn geweest. Of ze heeft zijn draagmoeder gebruikt. Maar Dat is niet helemaal is, duidelijk. Ze is al moeder. Ja, is ze, ze is een ja. moeder, maar ze is opnieuw moeder geworden. En uh, ze is 53. En uh, vermoedelijk wordt het een jongetje. En uh, via een draagmoeder is het op de wereld gekomen. En de vraag dan: vijf vragen. Is het handig als je boven je 50 nog een keer moeder wordt? Nou, dan wordt er nog gekeken of je dan zeg maar lichamelijk aan kan, maar of je het geestelijk aan kan. Nou, vrouwen hebben over het algemeen meer energie als ze in vruchtbare jaren zitten. Waardoor ze beter kunnen incasseren en kunnen meebewegen met hun kind. Ja, ik kan me ook voorstellen als je bij de 50 bent en het zou je eerste kind zijn, dan ben je dat ook helemaal niet gewend. Ja, maar zij heeft vast wel genoeg personeel. Dat is het ook weer een punt, Denk ja. Denk ik wel. Precies, ja? genoeg personeel rondlopen die het overnemen. Nou goed, het is wel mooi. En uiteindelijk uh, ja, is, het, is het handig om tot je 42e kinderen te nemen en na je 42e. Ik merk het al bij mijn vrouw, die was 36. We kwamen er ook al vragen, hoe moet je nog zo'n uh, punctie doen? Of je ja, moet een uh, nekplooi, een uh, ja. bandmeting doen, ja, weet ja, ik ja, allemaal. Ja, ja. En daar zet ook wel risico aan, dus doen we het dan wel. Maar nu is het zo van, nu is het een vrouw. En terwijl, uh, dus dan uh, die twee uh, oude filmsterren die al bij uh, in uh, in ja. Uh... Yeah. De godvader hebben gespeeld. Ik weet wie veel, ja. De een is 79, de andere 86. Ze zijn vader geworden. En daar wordt helemaal niks over gezegd. Man. Van nou ja, weet je, ze hebben even wat gedoneerd. Ja, dus 86. Wordt het 80, dat sperm hebben ze gewoon gestolen van hem natuurlijk. Die ja. zijn er gewoon bovenop gekropen. Ja. En 86 ja. kan je denk ik, die... Uh, nee. Ja, dan, dan denk ik van nou, dan vind ik 51 nog wel uh, meevallen. Wel ja, dat valt ook best mee. En uh, ik, ongetwijfeld heeft ze ook uh, genoeg familie en gezellige mensen om me heen. Dus die kinderen die komen wel... Uh, Luxe groot hoor. Ik Dat weet niet hoe, uh, hoe oud haar een uh, andere kind is. Misschien kan die wel een Ja, drie pakken. of zo. Vier. Drie, vier of zo. Oh, die is ook nog niet zo oud. Nee. Wat een Maar idee. ze zijn allebei waarschijnlijk niet zo oud. Want ze heeft altijd gewoon doorgewerkt. Aha. Dus, uh, een vrouw ja, met carrière. Ja. ja. Wat een ziek idee. zij schijnt echt helemaal... Ze uh, is 53. 53, ja klopt ja. 53. Dus, uh, Ja. Nou goed tweede kindje. Nou, hartstikke mooi, het Neon Campbell. Goed, je straks in het tweede ja. gedeelste programma hebben wij geschiedenis. En uh, af en toe kom ik er opnieuw muziek tegen. En dan moet je soms even wennen. En dit is Do Nothing, zei de band. Die heet Nerve. You in the morning, If you don't get right on Muziek, do nothing. Grappige videoclip. Man met zijn hoofd tussen een hek. Pas in iedereen eromheen. En er wordt een heel circus uiteindelijk. En hij heeft het over... Uh, Nerf. Straks in het tweede Radio... kijken we terug naar de geschiedenis van dag 1 juli. En er is weer een hoop interessante medeeringsvermelding. Spreek je zo. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.